5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Ministers van Financiën schrappen overleg voor EU-top. Twee geldwagens op één dag overvallen in Zuid-Holland. En bleker blijft bij Natuurherstelplan Westerschelde. De ministers van Financiën van de Europese Unie vergaderen morgen niet. Als officiële reden wordt gegeven dat het overleg eigenlijk overbodig is... en dat hij verkeerd geagendeerd was. Er moet eerst een akkoord komen op de top van de regeringsleiders... die voor morgenavond staat gepland. En die eurotop gaat wel door. Dat de ministers van Financiën niet vergaderen... zegt volgens ingewijden niets over de kans van slagen van de eurotop. Op die top moeten knopen worden doorgehakt... over maatregelen om de schuldencrisis te bezweren.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 In Zuid-Holland zijn vandaag twee geldwagens overvallen. Vanmiddag sloegen overvallers toe bij een geldwagen in Leidendorp... die bij een bank stond. De tweedaders zijn met onbekende buiten een parkeergarage ingevlucht. Ze zijn nog niet gevonden. Vanochtend werd een geldwagen beroofd in Ridderkerk. Ook die stond bij een bank. Toen twee medewerkers van het geldtransportbedrijf de bank uitkwamen... zagen ze dat de deur van de wagen open stond en dat de chauffeur was verdwenen. Ook bleek dat er veel geld weg was. Mogelijk zit de chauffeur in het complot, want de deur is niet opengebroken. Maar het kan ook zijn dat de eventuele daders hem gegijzeld houden. De twee overvallen zijn gepleegd op wagens van verschillende bedrijven, Brinks en G4S. Er mag voorlopig niet naar schaliegas worden geboord in Bokstel. De Brabantse gemeente had een tijdelijke ontheffing verleend voor proefboringen, Maar volgens de rechter had de gemeente dat niet mogen doen.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 Bleker zei in de Tweede Kamer dat de kritische brieven hem is tegengevallen. Maar hij past volgens hem wel in het overleg dat met de Europese Commissie aan de gang is. Bleker wees erop dat Nederland formeel geen toestemming van Brussel nodig heeft. De Marischaussee heeft op de A76 een grote partij semi-automatische geweren in beslag genomen. Bij een controle werd gisteren een slapende Hongaar in een bestelbusje gevonden op een parkeerplaats bij Heerlen. In de laadbak bleken ruim 100 semi-automatische vuurwapens en wapenonderdelen te liggen. Zoals kijkers en richtmiddelen. De man zei dat het militaire wapens waren bedoeld voor verzamelaars in Groot-Brittannië. Hij had niet de juiste papieren en de wapens waren ook niet goed onklaargemaakt En daarom is de Hongaar van 20 opgepakt. Hij zit nog steeds vast. In het oosten van Turkije zijn een vrouw en haar twee weken oude baby... levend onder het puin van een ingestort huis vandaan gehaald. Eerst werd het kind gevonden, enkele uren later de moeder. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. En de baby kon later aan de vader worden overgedragen. Ze kwamen uit Erzic, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 432... Het Rode Kruis is bang dat dat aantal oploopt, omdat honderden en mogelijk duizenden lichamen nog onder het puin bedolven liggen. Vijf NEC-supporters die vorige week zondag meededen aan de rellen na de wedstrijd tegen Vitesse, mogen zes jaar lang geen stadion in. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Bovendien mogen ze de komende twee jaar niet in de buurt van het NEC-stadion zijn als hun club daar speelt. De hooligans bestormden de supportersbussen van Vitesse... en bekogelden politieagenten en hun paarden met stenen en stokken. Vijf agenten raakten gewond. In totaal zijn 13 railschoppers aangehouden. Het Openbaar Ministerie zet donderdag foto's op internet... van hooligans die nog niet zijn opgepakt. Het weer. Vanavond regent het in een groot deel van het land. In het oosten is het dan droog. Morgen is het wisselend bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt dan ongeveer 14 graden. ABB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met de meeste van de 37 files in de Randstad. Alles bij elkaar 160 kilometer. Een paar files zijn wat langer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, bij zoek de Rijndijk 6 kilometer... De zuiden van Rotterdam op de A15 vanuit Europoort... tussen Spijkenisse en het Vaanplein, 8 kilometer. Bij Utrecht de Langeviel op de A27 naar Almere... tussen Houten en Beeldhoven, 9 kilometer. En in het oosten op de A50 Arnhem naar Oost... tussen knap het Grijsoord en knap het Eewijk, 11 kilometer. Vraagt u zich wel eens af of iedereen binnen uw bedrijf de druk wel aan kan? Omdat het bijvoorbeeld vaak wordt overgewerkt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 en Lucella Carrasso. Goedemiddag, acht minuten over vijf. Een agendafoutje zorgt ervoor dat de bijeenkomst... van de ministers van Financiën van de euro morgen niet doorgaat. Zo luidt de verklaring. En voor een opheldering van die verklaring gaan we naar Den Haag. Naar de Tweede Kamer, waar nu al wordt gesproken... over de eurotop van morgen in Brussel. Peter Blok volgt dat. Peter, een agendafoutje voor ministers van Financiën. Het blijft een raar verhaal waar de duidelijkheid niet echt van afspattert. Dan heb jij nee. helderheid? Ja, nou ja, minister De Jager die zegt dat die uh, uh, vergadering van de ministers van Financiën morgen niet per se nodig is. Want zaterdag zijn al afspraken gemaakt over 100 miljard euro steun voor de banken. Die moeten meer geld in kas hebben om deze eurostorm te doorstaan. Een grote herkapitalisatie van de Europese banken. Dan moet er wel veel van de Griekse schuld die de Grieken nooit meer kunnen terugbetalen worden afgeschreven. Dus daar is al overeenstemming over. Ja, en verder is het lastig. Om het overal met alle landen helemaal eens te zijn. Want veel landen moeten nu slikken. Italië moet bijvoorbeeld hervormen, bezuinigen. Dus geld uit de pot, uh, uit het noodfonds, krijg je niet zomaar. Het blijft allemaal niet zonder gevolgen. En de afspraken op de eurotop die worden dan ook pas later uitgewerkt na de top. En daarom zegt de jager: Het was niet per se nodig om morgenochtend bij elkaar te komen. Nou goed, wat wel per se nodig is voor de Tweede Kamer, is in ieder geval een boodschap meegeven met premier Rutte en de jager naar Brussel borgen. Want daar gaat het natuurlijk over dat noodfonds. Wat moet daarmee gebeuren? Ja, nou ja, vooral dus die landen helpen in nood en banken. Ja, wordt het nu een verzekering? Of komt er een variant waarbij ook geld van buiten de eurozone in in het noodfonds kan komen. Bijvoorbeeld uit China. Dan zouden de Chinezen ons helpen uit de crisis. Daarnaast, en dat is de tweede optie... is om te bezien in hoeverre samen met andere publieke ook en private investeerders... kan worden samengewerkt om de capaciteit optimaal te benutten... Uh, dat kan dan via zogenaamd, zoals het mooi heet, een special purpose vehicle. Daar zou je uh, bepaalde publieke of en of private investeringen in kunnen doen geleiden. Daar kan ook het IMF nog tussen worden gezet. Maar eigenlijk gaat het daar dus om het aantrekken van publiek en privaat kapitaal... van naar verwachting buiten de eurozone... om te kijken van hoe kunnen we nog extra dat EVSF leveragen. Ja, dat wow. waren een heleboel termen die uh, over ons werden uitgestort. Maar het komt er dus op neer dat dan de Chinezen dus ook een duit in het zakje doen. Helder. Simpel ja, zaal. Ja, ja. Dat, uh... uh, dat noodfonds is dus bedoeld voor de acute crisis. Uh, op korte termijn kijken naar de Grieken. Maar de, de Tweede Kamer en premier Rutte natuurlijk... hebben het over, over de eurocommissaris voor die euro. Grote vraag in dit debat is natuurlijk krijgen we antwoord op de vraag of die eurocommissaris er wel of niet komt. Ja, nou, officieel heet het het wordt uitgewerkt. Ja, dat kan natuurlijk altijd twee dingen betekenen. Hij is er nog niet en komt er. Maar ja, er zijn natuurlijk ook landen die natuurlijk een beetje soepel... met al die begrotingsregels om willen gaan, ook in de toekomst. Maar ja, Duitsland en Nederland, die willen dat niet. Die willen een herhaling van deze eurocrisis in de toekomst voorkomen. Dus als het aan die twee landen ligt, dan komt hij er zeker. Maar ja, morgen moeten we dus zeker afwachten of dat zover komt en dat dan 17, 27 landen uiteindelijk daarmee akkoord gaan. Peter Blok, dankjewel. En Italië zal morgen een belangrijke rol spelen op die top in Brussel. Voordat die top begint, moet de regering van Berlusconi het eens zijn over drastische hervormingen. Nu heeft Berlusconi veel schandalen en vertrouwenscrisis overleefd, maar misschien wordt het uiteindelijk wel Europa dat hem... de Kop kost. Het spant er in ieder geval om. Correspondent Bas Mesters. Bas, veel crisisberaad in Rome. Onder meer over het verhogen van de pensioenleeftijd. Uh, wat gebeurt er op dit moment? Ja, inderdaad. Gisteravond is tot diep in de nacht vergaderd. Bossi zei toen, Umberto Bossi van de Lega Nord, de leider van de Lega Nord... die zei toen, niemand komt aan de pensioenen. Vanochtend bevestigde hij dat en zei dat de kans op crisis heel reëel is. Inmiddels zijn er geluiden dat er toch weer sprake is van hernieuwd overleg. Het is heel moeilijk in te schatten of Bossi alleen maar hard roept om straks zijn achterban te kunnen voorhouden dat er geen andere optie was... dan toegeven aan Europa en Berlusconi. Of dat hij daadwerkelijk op een breuk aanstuurt. Maar één ding is duidelijk, het eindspel dat is uh, aan de gang. Ja, gisteren zei je, beide partijen hebben eigenlijk geen belang bij verkiezingen. Uh, maar inhoudelijk staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Want, want is dit vooral inhoudelijk of toch ook nog politiek tussen die twee? Het is in ieder geval geen veten. Integendeel, ze hebben elkaar groot gemaakt in Italië. Ze hebben elkaar nodig. Zonder die trouwe Bossi en zijn Lega Nord had Berlusconi... nooit jarenlang de meerderheid van de Italianen weten te behalen. En zonder Berlusconi's financiële steun was Bossi, Bossi's partij... eigenlijk al lang failliet geweest. Want Berlusconi eh, heeft geld gegeven aan die partij. Maar omdat Bossi enorme problemen heeft met zijn achterban... is Berlusconi nu dus ook in de problemen. Bossi's achterban heeft kritiek op het gebrek aan democratie in die partij. En twee weken geleden is hij zelfs uitgejoeld. Het was iets wat nooit voorkwam in de Lega Nord. De mensen roepen om een opvolger, om Roberto Maroni, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Um, en door nu de pensioenen te redden kan Bossi wellicht zichzelf en zijn leiderschap ook redden. Dat is eigenlijk waar hij mee bezig is. Ja, en als hij de pensioenen redt, um, is, is dan het probleem opgelost? In ieder geval in Italië, niet in Europa waarschijnlijk, maar in Italië wel? Maar politiek gezien is dat op dit moment de grote splijtswam. Maar er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. Uh, ook de, de Lega Nord is bijvoorbeeld ook tegen het plan van Berlusconi om uh, geld te verzamelen door belastingduikers... ontduikers nog een keer de kans te geven om zich te melden, een soort inkeerregeling. Um, en als je het hebt over die pensioenen... dan is het misschien toch eigenlijk om even uit te leggen... de situatie in Italië is heel gecompliceerd. Vrouwen mochten tot voor kort tot 60 jaar al met pensioen. Dat is deels afgeschaft. Vrouwen in de bedrijven mogen dat nog steeds. En uniek in Europa is de regel in Italië dat werknemers als ze 36 jaar hebben gewerkt al met 61 met pensioen kunnen. Bossi wil vooral dat handhaven, omdat vooral in Noord-Italië... waar hij zijn achterban heeft, heel veel mensen gebruik maken... van die vervroegde uitredingsregeling. Ja, maar als hij daar aan vasthoudt, voldoen ze dan aan de eisen van, van Europa? Nee, dat is dus het probleem. Uh, en toch lijkt er in de besprekingen die er nu zijn... precies dat het cadeautje te zijn wat Berlusconi misschien wil gaan geven. We weten het nog niet zeker. Maar als dit gebeurt, dan moet Berlusconi met een zwak pakket naar Europa. Dan zal hij de regeringsleiders daarvoor het blok zetten. En die moeten dan beslissen of ze dat dit pakket voldoende is... om de Europese markten gerust te stellen. Of ze moeten Berlusconi naar huis sturen. Maar ook dat zal tot veel onrust op financiële markten ja. leiden... met alle risico's van dien. Kortom... Er wordt niet alleen in Italië een schaakspel gespeeld, maar ook richting Europa. Ik begrijp het. Goed, uh, morgen buitengewoon interessante dag. En uh, vanavond buitengewoon interessante uren in Rome. Bas Mesters was dat. Straks een mysterieuze overval op een geldtransport in Ridderkerk. René Passet met het laatste verkeer van de weg. Ja, een hele normale avondspits, Lucella. met maar 100, uh, 170 kilometer file... Uh, het gebruikelijke beeld, de langste file staat bij Rotterdam op de A15 vanuit uh, Europort, Tussen Spijkenis en het Vaanplein, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ruim twee dagen na de zware aardbeving in Oost-Turkije... wordt nog steeds met man en macht gezocht naar mensen die onder het puin liggen. Het dodental ligt inmiddels officieel op 432... maar nog vele honderden mensen worden vermist. Niet alleen in en rond de stad Wan is verwoesting enorm. Ook op het platteland is er veel vernield, merkt de correspondent Bram van Meulen. We zijn uh, zo'n 25 kilometer buiten... De stad. En daar zie je hoe de aardbeving ook op het platteland enorme vernietiging heeft veroorzaakt. Nee, hoe duur man? Ah, ben buiten de in depte. Mocht u jaren, ik had jaren. Stad is ook kut Ben stads, bij stads gingen toen in de tijd. Stad Appart man, een een deze zal dat gebeuren. Deze boerin die de kippen al aan het voeden is, alsof er niks aan de hand is, zegt ja toen de aardbeving kwam waren er hier heel veel mensen binnen, kinderen. En ook een baby, en die heeft de aardbeving niet overleefd. Het is ook niet zo gek, want het huis waar we naar kijken is compleet met de grond gelijk gemaakt. Ik was zelf niet hier toen het gebeurde, zegt de boerin. Uh, ik was in de stad, maar daar was het nog even erg. We hebben misschien wel geluk gehad dat de aarde begon te schudden op het midden van de dag. In de middag, want was het avond geweest, dan waren we allemaal binnen geweest en dan had niemand dit overleefd. nog... Oh, Vijf Ze lacht er nog een beetje bij, maar ze weet eigenlijk niet wat ze moet doen. gaat ruttetjes, achterop het Ja, iedereen moet voor zichzelf zorgen. Zo is het nou eenmaal. Dus we proberen op onze dieren te passen. Het bericht wat we vandaag hoorden is dat heel veel tenten eh, die zijn geleverd als noodhulp, inmiddels ook zijn ingepikt door sommige boeren waar, waar ze gewoon hun. ...dieren in onderbrengen, terwijl er heel veel mensen nog op straat leven... ...zonder tekens, zonder tenten. Ja, we zijn ontzettend bang, zegt deze vrouw. Het is alleen haar ouders die hier nog wonen. Zij zelf woont in de stad en daar woont ze op de vijfde verdieping. En ze is ontzettend bang om daar vanavond hier terug te keren. Terug hier in het dorp is, is dat er nog zo'n aardbeving dezelfde kracht 7.2, onderweg is. En dat dus hun gebouwen zo'n tweede aardbeving niet zou overleven. Daarom blijven ze hier buiten. Liever op het platteland waar het veiliger is, maar zeker niet, niet warmer. Alle huizen waar we hier nu kijken... zover het oog reikt tot aan de volgende heuvels... alle huizen liggen hier plat. Er is werkelijk niets meer over van dit dorp. En toch zou je zeggen dat je op het platteland beter af bent dan in de stad. Want hier zijn de huizen gebouwd van vaak modderstenen... die natuurlijk veel minder zwaar zijn dan al dat beton dat in de stad wordt gebouwd. En bovendien, de mensen wonen hier niet hoger dan één verdieping.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 Voetbal dan. De zaterdagamateurs van de Harkemaanse Boys spelen over anderhalf uur ongeveer kwart voor zeven tegen eredivisieclub Heerenveen voor de KNVB-beker. Jeroen de Jager is afgereisd naar Harkema. Dat is een dorp met uh, 4200 inwoners ten noordoosten van Drachten in Friesland. Jeroen, is Harkema uh, rood gekleurd, de kleur van de club? Nou, ik ben eerlijk gezegd nog niet het centrum ingegaan. Dat ga ik zo meteen doen na half zes. Maar het is hier nu bij uh, de Bosk, dat is uh, het stadion van de Harkema... is het uitgestorven. Want uh, de spelers die zijn vertrokken om kwart voor vier. En toen uh, verzamelden de bussen zich voor de supporters die meereizen. En dat zijn er heel veel. Dat zijn er uh, 5300, Waarvan er 800 met de bus gaan. En die uh, bussen die vertrokken om vijf uur. Die heb ik nog even kunnen meepikken en uh, nog even gesproken met de supporters. Nou, er staan de bussen op het punt van vertrek... Maar eens even nog zo'n bus in, voordat hij weggaat. gaat. Hai hai. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Wat een mooie avond. Zeg, wat is dat dat die Harkermarse het zo goed doen in de, in de bekercompetitie? Ja, gewoon dat is de die hebben karakter. Hè? De harrikyten hebben karakter. En waar ja, komt dat vandaan? Nou, mensen uit de wouden, hè? Die, hebben gewoon dat, uh... ja, die hebben dat gewoon. Okay, nou, hier ook een hardcore harrikyt. <laughs> en wat zijn de kansen voor vanavond? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we veel kansen hebben tegen een hele veen. Dat bovenaan te in de mee, mee, te meedraaien, dus. Dus je gaat naar zo'n wedstrijd toe, wetende dat je met vette cijfers gaat verliezen? Nou, dat zeg ik niet. Nou, ik denk niet dat we gaan winnen. Het zou wel mooi weten, maar ik denk het niet. Het zou een sensatie weten dacht ik, maar ik denk niet dat het zo is. Hey, hey, en hoe komt het er? Want het, eh, jong en oud gaat mee. Als je hier in de bus kijkt ook, dan zitten uh, meiden van... Uh, hoe oud ben jij? Negen zelfs. We gaan allemaal mee. Maar eens even daar naartoe. Moet je mee van je vader? Nee. Wat is het dat jij... Uh, waarom ga je mee? Ik vind het leuk. Vertel eens, uh, vader, u bent oh. hardcore. Uh, ja, ik ben een uh, harkiet en uh, voetbal zelf. Ja. op ik ben boys, Dus u kunt inschatten wat dit betekent voor de jongens die direct op het veld staan. 26.000 supporters om hun heen. Ja, ja absoluut. Ja, ik kan me voorstellen dat het echt uh, kippenvel geeft. En uh, ja, dan uh, wil je alles uit de kast halen zometeen. En uh, ja, je goed laten zien, natuurlijk, op het veld. Is dit ooit eerder vertoond dat zoveel harkieten meegaan naar zo'n wedstrijd? Uh, nee, dit is wel uh, uitzonderlijk. We hebben Twee jaar terug hebben Feyenoord uh, thuis gehad. Dan heb je een heel andere impact. Maar uh, dat was ook uh, volle bak. En, uh, maar goed, het was wel dezelfde ambiance. Uh, iedereen uh, nou, knettergek wat dat betreft. En, uh, je ploeg steunen. En dan is het stipt vijf uur. En dan gaan de bussen rijden. Ja, en toen reden die bussen weg in de stoet. En toen stond daar een amateurfotograaf iets verder op te kijken. En wat zag hij? Mooi bovenop die rondonde En die bussen kwamen er allemaal mooi aan rijden. En het andere, uh, die, uh, hoe noem ik dat? Die auto uh, die die bleven allemaal mooi staan van z'n Veen af. En die lieten die bussen allemaal mooi doorrijden naar uh, Heerenveen toe. En toeteren? En allemaal toeteren. En de, de was geweldig. Ja, dit is ongelooflijk. Willem de Vries, je hebt altijd uh, commentaar gedaan... voor Omroep Friesland uh, bij de wedstrijden van... Uh... Van de Harkemaasse Boys. Hoe was dat? Fantastisch. Ik heb hier heel veel meegemaakt. Ik denk dat ik hier wel tien jaar ben geweest als verslaggever. Het begon allemaal in de derde klas. En al die kampioenschappen meegemaakt. En het werd steeds gekker en spectaculairder. Het is een club uh, heel erg mouwen omhoog. En we doen het zelf. Dit hele stadion wat je hier ziet, van het gebouwen tot alles wat je maar kunt zien, is door vrijwilligers gebouwd. Zo, uh, zaterdagochtend 7 uur met z'n allen hier knokken en bouwen. En, en ja, goed voetballen. Ook nog goed voetballen inderdaad. Ja, dat kregen ze op een gegeven moment door. Je moet hier wel goede voetballers naartoe halen. Want het dorp is natuurlijk te klein. Dan hebben ze dat gedaan? Ja, uh, veel geld. Uh, Waar komt dat vandaan? Hier uit de middenstand. En, en, en, en je hebt hier natuurlijk ook mensen die wel een patiënt hebben. En die zeggen met z'n allen, weet je wat, we, we, we, we gaan erin investeren. Oké, okay, nou we gaan uh, hopelijk direct tussen uh, half zes en zes nog even met elkaar praten. We gaan nu het dorpen in om te kijken hoe uitgestorven het hier is. Op naar het centrum. Jeroen de Jager. De politie zoekt al de hele dag naar de chauffeur van een geldtransport. Vanochtend is hij verdwenen toen zijn collega's geld ophaalden... bij de Rabobank van Ridderkerk. Er is ook een groot bedrag verdwenen. Hoeveel, wil de politie niet zeggen. Een van de scenario's is dat de chauffeur er met het geld van door gegaan, Maar de politie houdt alle opties open. Henrik Willenhoff doet verslag vanuit het centrum van Ridderkerk. Medewerkers van de Rabobank in Ridderkerk... staan nieuwsgierig voor het raam te kijken. Terwijl politieagenten... En rechercheurs onderzoek doen bij de grijs met donkerblauwe geldwagen van Brinks die er nog steeds voor de Rabobank staat. Het ziet er allemaal heel normaal uit. En, en toch zijn er nog heel wat raadsels op te lossen. Vertelt Henk van der Velde van de politie rotterdam Rijmond. Nou, we, we hebben vanmorgen rond een uur of half tien een melding gekregen dat hier een overval had plaatsgevonden op een geldauto. Het uh, feit is dan dat we de mensen gehoord hebben van, van Brinks, het personeel, dat twee personeelsleden van de geldauto waren in de bank. De chauffeur die zat in de auto, die bleef in de auto achter, dat is altijd zo. En toen zij contact zochten met de chauffeur dat ze naar buiten kwamen, uh, kregen ze geen contact. Maar toen ze daadwerkelijk tot naar buiten zijn gegaan, uh, zagen ze bij de auto een deur openstaan en de chauffeur was weg. Is de chauffeur er alleen met het geld vandoor gegaan? Is hij gedwongen door anderen of heeft hij hulp gekregen van anderen? Er zijn meer vragen dan antwoorden in deze zaak. En er zijn ook weinig ooggetuigen. Eigenlijk heb ik niks gezien. Het, uh, het was al gebeurd, denk ik. Geen de gaan... overvallers of wat dan ook gezien? Nee, we houden echt met alle scenario's rekening. Uh, uh, sporen wijzen niet direct op een overval, maar we sluiten hem absoluut niet uit. Er gaan natuurlijk ook allerlei geruchten dat, dat wellicht een chauffeur betrokken zou zijn. Nou, dat kan, maar dan hoeft dat nog steeds niet vrijwillig te zijn, dat kan gedwongen zijn. Nou, er is wel geld verdwenen? Er is uh, geld verdwenen, er is een aanzienlijk geldbedrag uh, verdwenen. 10.000 euro's, 100.000 euro's? Nou, er is een aanzienlijk geldbedrag verdwenen. Daar willen we het even op houden. Dat is informatie die weet alleen een eventuele dader of verdachte. Dus... Want bent u er nou zeker van dat die echt anderen om zich heen heeft gehad? Nee, daar zijn we niet zeker van. Sterker nog, dat hebben we ook nooit zo gecommuniceerd. Dat weten we niet. Uh, getuigenverklaringen, uh, die hebben ons ook geen duidelijkheid gegeven. Dus nogmaals, het maakt het heel erg lastig het onderzoek, omdat we zoveel kanten op kunnen denken u bent nog steeds op zoek naar in ieder geval de chauffeur? De chauffeur is nu even het belangrijkste. Die moeten we zien te vinden. In wat voor omstandigheid dan ook, maar de chauffeur moeten we vinden. Dat is belangrijk. De geldwagen wordt meegenomen achter een gele oplegger en begeleid door twee arrestatieteams. Hij gaat mee voor verder onderzoek. Maar verdere vragen stellen wij aan Richard Franke. Goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Als u zo luistert naar dit verslag van Henrik Willem Hofs... op welk scenario zou u dan als eerste inzetten? Ja... Dat, ik wist dat de vraag ging komen, maar het lijkt bijna uh, alsof ik dan een Harry Potter met zijn toverstafje ben om in één keer de juiste uh, oplossing aan te tikken. Ik, ik vind dat toch heel speculatief. Uh, je moet toch echt schuiven en daar moet je ook in je onderzoek rekening houden tussen al die scenario's. Want als je één ding nu al uh, te weinig aandacht geeft, dan kan dat net later blijken toch nou net wel het ware scenario te zijn. En als je dan goed luistert, dan hoor je van uh, overvallen zijn, uh, gegijzeld uh, uh, tot het andere uiterste als uh, crimineel. Verdachten betrokken zijn bij dit geweldsdelict. Het, het, het valt wel op natuurlijk de rol van de chauffeur. En vooropgesteld, we weten nog steeds niet wat er met de chauffeur is gebeurd. Of hij überhaupt inderdaad betrokken is bij de misdaad of is, is gegijzeld. Maar, maar als u dit onderzoek um, zou moeten starten, wat zou u dan als eerste willen weten? Ja, normaliter werk je in uh, rechercheonderzoeken, of dat nou particulier voor het bedrijfsleven is, of uh, zoals de overheid, de politie dat met name doet, met, uh, zeg maar, uh, symboliek van de grote cirkels. Je begint, uh, zeg maar, uh, op grote afstand, in de antecedenten van betrokkenen. Je kijkt naar informatie van buitenaf, getuigen, eventueel camerabeelden, en je gaat steeds dichter op het incident zitten. Uh, feitelijk is daar een klein stukje van al gedaan, uh, ter plekke. Tactisch en technische rechercheurs zullen bezig geweest zijn, uh, ...mensen van de bank zijn gehoord en andere getuigen mogelijk. En uiteindelijk probeer je één lichtpuntje te krijgen... ...wat uh, ja, zodanig afwijkt van het normale waar je op door kunt rechercheren. Dus dat zou toch ook uh, in de persoonlijke sfeer van betrokkenen... Uh, ...iets in zijn achtergrondsituatie uh, kunnen zijn. Maar het zou ook iets wat ter plekke gezien is... ...en uh, ja, ja. Wat, wat een aanknopingspunt ja. geeft. En dat heeft weinig opgeleverd tot nu toe... ...volgens de getuigen in het centrum van Ridderkerk. Als we kijken naar het geldtransport... ...kan personeel van dit soort geldtransport zelf de geldkoffers openen? De procedures zijn er zo op gebaseerd dat dat nooit in je eentje kan. Dan zul je samenwerking moeten hebben. Uh, maar uh, ja, ook kennis van die technieken ontwikkelt zich steeds verder. Uh, en, en, en, en dat is eigenlijk een eeuwige wetloop tussen wat de techniek doet en wat de mens ermee kan. Waarbij je ook weer je moet realiseren, het is een enorme open deur, maar dat de mens in dat alles de zwakste schakel uh, blijkt. Wat wil je en daarmee dan... zeggen dat het mogelijk is inderdaad met de huidige technologie om dit soort... De koffers, geldkoffers zelf te kunnen openen? Nou, heel uh, specifiek over deze koffers weet ik dat niet... en kan ik ook die uitspraak dus niet doen. Maar in zijn algemeenheid uh, laat de, de, de historie steeds zien... dat mensen vernuftig zijn om welke techniek dan ook te doorbreken. En uh, daar moet je dan wel rekening mee houden. Daar zal ook uh, zeg maar de, de, de organisatie in voorzien... met zijn procedures en zijn controles. Maar ja, op een dag kun je daar toch door verrast worden. Dus ik sluit, sluit dat niet uit in dit geval. Het mysterie blijft bestaan. De vragen onbeantwoord.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 Een vergadering van de Europese ministers van Financiën... die voor morgen op de agenda stond, is afgeblazen. Het overleg zou niet nodig zijn. De top van regeringsleiders morgenavond gaat wel door. En daar moeten dan knopen worden doorgehakt... over een oplossing voor de Europese schuldencrisis. In Zuid-Holland zijn vandaag twee geldwagens overvallen. In Leidendorp en Ridderkerk. Bij beide is geld buitgemaakt, maar hoeveel is niet bekend. De chauffeur van de geldwagen in Ridderkerk is spoorloos. Mogelijk heeft hij het geld zelf gestolen. De tekst van de vacature voor vicepresident van de Raad van State... is aangepast op verzoek van GroenLinks-Kamerlid van Gent. In de tekst is nu de aanduiding VM toegevoegd... om uitdrukkelijk aan te geven dat zowel vrouwen als mannen kunnen solliciteren. En mensen met een eigen huis hebben steeds vaker problemen met het betalen van hun maandelijkse hypotheek. Zo blijkt uit cijfers van het BKR dat schulden registreert. Het aantal huishoudens met een betalingsachterstand is de afgelopen jaren gestegen van 32.000 naar 40.000. Een stijging van zo'n 40 procent. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en in het grootste deel van het land nog regenachtig. Maar vanavond en vannacht trekt de regen geleidelijk naar het noorden weg. Het wordt droog en vanuit het zuiden klaart het ook op. Vannacht koelt het af naar een graad of acht. De wind draait naar het zuiden, wordt landinwaarts zwak tot matig en aan zee vrij krachtig windkracht vijf. Morgen trekken er wolkenvelden over, maar de zon breekt ook zo nu en dan door. En de kans daarop is het grootst in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten is een kleine kans op wat regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt morgen 13 of 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Namorgen blijft het droog en relatief zacht weer. De temperatuur bereikt overdag 15 of 16 graden en s'nachts wordt het ongeveer 7 graden. In de nacht en ochtend is de kans op mist, overdag schijnt de zon zo nu en dan. En ook in het weekend lijkt het droog te blijven. AMB Verkeersinformatie. Een aanrijding zojuist op de A4 Den Haag naar Amsterdam bij knelpunt De Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is dicht. Er staan 2 kilometer file. Maar het is de enige opvallende file uit de 54 uh, die er op dit moment staan. Het is wel iets drukker dan normaal. Vooral uh, rond Amsterdam en Rotterdam bestaan wat langere files. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij we Wouderijn Dijk 6 kilometer. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij het Vaanplein 8.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 Ga naar cisco.nl slash netwerk. Het is vijf over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het Radio 1 journaal. Opluchting onder de bewoners van Bokstol Nu er voorlopig geen proefboringen komen naar schaliegas. Het bedrijf Quadrilla wil uh, onder andere in het Brabantse Boksel gas winnen uit de gesteente diepe onder de grond. De gemeente had daarvoor al een vergunning gegeven, maar die is door de rechtbank ingetrokken. Het huis van Mirjam Bemelmanks hangt helemaal vol met posters waarop staat schaligas, nee, uitroepteken. Als er geboord zou gaan worden, komt het ook hier onder de grond. Want het is op het industrieterrein in Bokstel. Ja. Maar de boor gaat op een gegeven moment horizontaal en dan komen ze ook hier onder de woonwijk. Tot 2 tot 7 kilometer gaat die horizontaal en alle kanten op. En ook meneer Juffermans is betrokken bij het actiecomité tegen de boren naar het schadigas. Het is een soort proefboring eigenlijk. Dit is in ieder geval een overwinning dat Bokstel er misschien vanaf kan komen. Ja. Want ze hebben toen vrij gauw en makkelijk ja gezegd tegen een zogenaamde uh, tijdelijke vergunning. En gelukkig heeft de rechter gezegd, ja hallo, dit is geen tijdelijkheid. Jullie zijn van plan om hier te gaan boren. Want als er gas zit, het is een proefboring, maar als het goed uitpakt wil je daar natuurlijk een permanente winlocatie van maken. Ja, en sterker nog, ze zouden bij die uh, tijdelijke vergunning... ook drie kilometer diep een schacht gaan aanbrengen... die ook niet verwijderd zou worden. Wat er gebeurt is dat er eigenlijk onder hoge druk... chemicaliën onder de grond gesteenten wordt gespoten. Daarbij komt dan mogelijk gas vrij... En u denkt dat dat uh, ja, rampzalig is voor het milieu, vervelend is voor de woonwijk. Kortom, dat daar allerlei gevaarlijke risico's aan zitten. Ja, het wordt verricht door mensen. Mensen maken fouten. Dus wij krijgen nooit 100% garantie. Nu is het zo dat er door de rechtbank iets is gezegd... over het tijdelijke karakter van zo'n proeflocatie. Ik denk dan van, nou, je dient een nieuwe aanvraag in. Je gaat het anders omschrijven. Maakt dat boorbedrijf Quadrilla dan toch weer kans in Bokstel... dat ze wel een vergunning krijgen die klopt volgens de letter van de wet? Eerlijk gezegd denk ik dat die kans nu voorbij is. Want eindelijk weet ook heel Bokstel dat hier grote gevaren zijn. Dat je dit veel breder moet bekijken ook en veel breder moet afwegen... En ik denk dat de gemeenteraad nu vrijwel unaniem zal zeggen... nee, dat doen we niet meer. Nee. Ofwel heel Bokstel laat weten, dit moeten we absoluut niet doen. Wij gaan niet onze gemeente zeg maar, en ook ons buitengebied... Zeg maar, risicovol laten gebruiken. Door naar het gemeentehuis van Bokstel. Peter van der Wielers, de wethouder die onder andere over milieuzaken gaat... De wijkbewoners denken dat de race nu gelopen is. Er is geen draagvlak meer om te experimenteren onder de grond, zo zeggen zij het. Nou, wat voor ons heel belangrijk is, vanaf het begin af aan hebben wij aangegeven... een proefboring is een tijdelijke activiteit. Als er een relatie gelegd wordt naar een winningsaanvraag... dat is in het begin ook aan de orde geweest, dat hebben we van het begin af aan heel helder gemaakt... Dat is voor ons niet aan de orde, dat doen we niet. Dus dat blijft nu ook overeind. Als de uitspraak betekent dat uh, we een traject in moeten... waar een winningsvergunning direct gekoppeld is aan een proefboring... nou, dat is voor ons uh, niet acceptabel. Nee, dus wat dat betreft is het wel een beetje op de helling komen te staan? Ik heb zelf de motivering nog niet gelezen. Dus ik moet echt goed er kennis van nemen wat de rechter precies zegt. Maar daarin betrekt u toch ook wel de ontstaande sentimenten van de bewoners van Bokstel. Want dat zijn er wel veel meer geworden inmiddels... die ook geloof dat er zo'n 3000 handtekeningen zijn opgehaald... dit weekend nog. Dat gaat ook meewegen, neem ik aan. Natuurlijk nemen wij uh, geluiden uit de, uh, uit de samenleving in Bokstel heel serieus. wil ook zeggen dat we natuurlijk wel heel zorgvuldig... onze procedure uh, moeten doorlopen... Dus we kunnen niet alleen maar op basis van sentimenten uh, besluiten. We zullen gewoon uh, de uitspraak van de rechter goed moeten wegen... en met een verstandig besluit komen. Maar het kan ook nog zomaar zijn dat het Engelse bedrijf... wat wil gaan boren naar de Raad van State stapt... en dat er dus een hoger beroep komt... waarin weer wel wordt besloten dat het tijdelijk is... en dan liggen de kaarten weer heel anders. Kortom, wordt vervolgd in Bokstel. En Moino Remmers was daar. Over een uur en vijf minuten en dan treden de voetballers van het kleine Harkema aan tegen het grote Herenveen. Het is maar een klein eindje rijden naar het stadion. maar de verschillen tussen de clubs zijn groot. Herenveen, Eredivisieclub, Harkema's Boys speelt in de zaterdagcompetitie. De supporters van Toplezen. Harkema zitten in de bus, in de auto, misschien gaan we op de fiets. Jeroen de Jager, jij staat midden in het centrum van Harkema. Deze vraag heb ik al heel lang willen stellen, maar Jeroen, is het stil op straat? Nou, het valt nog wel mee hoor, je ziet hier en daar nog wel leven. Maar er zijn inderdaad heel veel supporters die kant op. Het dorp telt 4200 inwoners en er zijn 5300 kaarten verkocht. Dus dan kun je het nagaan. Maar hier bijvoorbeeld, René Hiemstra. René, hier bij de fietshandel. Ga je naar de wedstrijd? Ik ga niet naar de wedstrijd, nee. Mijn vrouwtje gaat erheen. Je vrouwtje gaat erheen? Ja, zeker. Hoe en... heb je dat dan weer geregeld? Ja, jongens, zo gaat het wat, hè. Veel te goed voor deze wereld, hè. Je zit maar... eronder. Ja, ja, zeker. Maar ja, nee. waarom jouw vrouw wel en jij niet? Nou, dat is gekomen. Ik ben zelf naar de wedstrijd uh, hey, tegen uh, de... We Willem 2 geweest. En ja, uh, er moet ook wel een kindertje gepast worden. Maar zij is aan de beurt gewoon. Zij is aan de beurt. ja. Nou, dat zo... sportief. Of niet dan? Dat dacht dat ik. Geweldig, ja. En uh, ja, ik bedoel, de winkels zijn nog wel open. Ik had verwacht, je zou het uitgestorven zijn. Nou ja, ja het normale leven gaat natuurlijk ook wel wat door. Dus, uh, en ja, niet iedereen is erheen, maar wel een groot deel van het dorp natuurlijk. Willem de Vries, de sportcommentator van Omroep Friesland, die hier altijd de Harkema Boys heeft verslagen. De vraag uit de studio was eerder ook van... het zal wel rood gekleurd zijn in Harkema, maar dat is niet zo. Hè? Nee, het is geen carnaval. Dat zou je snel denken, dat mensen hier allemaal met grote vlaggen weg zouden rijden. Dat is wel weer de Friese nuchterheid, denk ik, en ook van deze streek. Het is meer dat iedereen het wil meemaken. Dat hebben we eerder gezien in Friesland met Heerenveen in de bekerfinales. Dat was wel één grote happening. En dat zie je nu een beetje in het klein weer terug. Dat is uh, met z'n allen in de bus naartoe. Ze willen het ook echt absoluut meemaken. En dan maar verliezen. Dat, ja, maakt dat interesseert dan... ze helemaal niet. Hè? Nou ja, ze hoppen natuurlijk stiekem wel dat ze gaan winnen. Ik bedoel, blijf wel sport. Maar uiteindelijk doet het er niet toe. Zullen erbij zijn? 26.000 man, 5.000 haren kieten. Daar moeten we bij zijn. En met z'n allen laten we ook zien dat dit een unieke club is. Want dat Stel ze gewoon... dat ze nou winnen. Stel dat ze winnen. Wat gebeurt er dan hier? Nou, staat dat Friesland op zijn kop. Niet alleen Harkema. Ah, okay. En de hele Friese wouden hè? Die streek waar je hier een beetje zit. Want dit is meer dan Harkema, hoor. Wat dan nu naar die wedstrijd gaat. Het is echt een hele Friese woude. Het is een heel aparte strek in Friesland. Aparte cultuur, ook een beetje. En uh, nou, dan gaat hier uh, het dak er volledig af. Ja, absoluut. Want jij hebt die wedstrijden altijd verslagen en op een gegeven moment stopte je ermee. mee en toen kreeg je een standbeeld zelfs. Hè? Ja, uh, dan kwam dat puur toevallig uh, vanaf de derde klas, dat was echt van de lagere klas, uh, heb ik al die kampioenschappen meegemaakt. Ja, en, dat, en op een gegeven moment kwamen er zelfs faxen van de club naar de Omroep Friesland van: Ja, we moeten die jongen mee hebben, want dan winnen we al. Die Willem de Vries. Ja, die moeten we mee hebben. En dan, ik kwam ook uit dezelfde streek. Dus je het spreekt ook een beetje ja, de taal, zeg maar. Dus we ja. begrepen elkaar wel. Ik begreep de club en de cultuur en ze begrepen mij. En dat klikte heel goed. Ja, en dan bouw je toch iets op met zo'n club. En wat is dat voor cultuur die hier heerst? Want het verhaal is ook dat er op een gegeven moment uh, een heel elftal opstapte. Wat, wat, wat, zat, wat zat daar dan weer achter? Ja, ik heb de meest extreme dingen hiermee gemaakt. Tot de meest grote feesten. Maar uh, op een gegeven moment was het een Gewoon mat, met het bestuur en de trainer. En dat ging helemaal niet goed. Nou, bij de meeste clubs is het de traditie dat de trainer dan opstapt... en dan ja. zoek je een nieuwe trainer, ga je weer door met hetzelfde elftal. Nou, hier dus niet. Hier stapten gewoon 13 spelers op... en dan bleef de trainer zitten. En, en toen? En toen, ja, moesten ze 13 spelers. Euh. En ik heb dat ook meegemaakt vanuit echt letterlijk de bestuurskamer. Er zat iemand met een telefoon... En die deed niks anders dan iedereen bellen om nieuwe spelers binnen. Nou, ja, dat moest binnen twee weken. Moest er er maar het lukt ze dan dus weer wel. En ja. inmiddels zijn ze weer aan die top uh, en, en spelen ze vanavond tegen Heerenveen. Ja, dat is fantastisch. En dat, dat past ook heel erg bij die traditie van die club. Niet zozeer, uh... En maken ze dan ook nog een kans? Ja, dat, ja qua, als je er als voetbalkinder dan kijkt, zeg je nee. Ik bedoel, het is topklasse, er dus zijn toch verredelde amateurs. En die gaan tegen de Eredivisie voetballen. In principe moet er een kwaliteitsverschil zijn. Ja. Ja, het cliché is natuurlijk, het balletje rolt natuurlijk. Je weet maar nooit. Het kan heel gek lopen. Willem II kwam hier en die zouden ook winnen. Oké, okay. nou, we gaan het meemaken. En mogen de kinderen kijken trouwens vanavond? Zeker mogen die kijken. Zeker. Het ja. moet altijd doorgaan. Er zijn nog die worden opgeleid. En straks meer nieuws. De waterhuishouding in Bangkok wordt zwaar op de proef gesteld... door de overstromingen. René Passert, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Het is dus iets drukker dan uh, normaal, Tim. Met 60 files, 230 kilometer. Toch vallen er maar weinig files op. We hadden net een ongeluk bij Amsterdam op de A4 vanuit de Schiphol. Maar het heeft niet lang op de weg gestaan naar knopen ten Nieuwe meer. De weg is vrij, nog wel 4 kilometer file. De enige andere file die echt opvalt staat op de A76... in het zuiden van het land, van Geleen naar Aken. Dus knopen het ten Essen en de Duitse grens 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Auto's op groen gas, oftewel gas gemaakt uit afvalwater en biomassa... zoals groente, fruit en tuinafval en mest. Provincies willen deze schone autobrandstof stimuleren... door speciale groen gas tankstations te bouwen. Maar net nu er tientallen van dit soort stations zijn gebouwd... worden de plannen getorpedeerd door nieuw belastingbeleid van de Rijksoverheid. Aanvankelijk was er een mooi belastingvoordeel voor het groene gas gepland. Inmiddels zijn die voordelen versoberd. Een coalitie van betrokken... Bedrijven en provincies boten daarom in Den Haag een petitie aan. Daar de... gaan ik over de rotonde. Eerste afslag. Groen gas, dat is voor heel veel Nederlanders nog abracadabra. Maar voor Dagmar Schenkel is het dagelijkse praktijk. Want ze doet niet anders. Ze rijdt iedere dag op groen gas. Dat klopt. Ik rijd voor mijn werk iedere dag in een Fiat Punto op groen gas. Ik werk voor Orange Gas. en wij exporteren groen gasveelpunten bij tankstations. En ik werk als accountmanager. Ik bezoek veel bedrijven, bestaande klanten, maar ook veel bedrijven met de wagenparken. Om um, te kijken naar de mogelijkheden of zij over kunnen stappen naar, naar het rijden op groen gas met hun voertuigen. En dan bent u één van de spelers in de markt? Ja, wij zijn dus spelers, eigenlijk marktleider op dit moment van de groen in Nederland. Zullen we het meest ingewikkelde is gaan doen? Tanken? Lijkt me goed. Niet ingewikkeld vanwege de handeling, want dat is normaal, hè? Mm -hmm. Ingewikkeld omdat er nog niet zoveel vulpunten, noemt u dat, zijn. Op dit moment zijn er uh, bijna 80 veelpunten landelijk. Bij einde van het jaar uh, kunnen we spreken van een landelijk dekkend netwerk. En daarmee maakt het eigenlijk makkelijker om op groen gas te gaan rijden. Het begint met een pasje. Het begint gewoon met een pas in een betaalautomaat. je de pincode in. De nozzel zuigt zich eigenlijk helemaal vacuüm. En je drukt de knop in. En hij tankt. Er zijn nog relatief weinig van dit soort plekken in Nederland. En that's it. Eind dit jaar moeten dat er 100 zijn... Een van de plekken waar het al kan, waar alles werkt, is in Lisserbroek. Op een industrieterrein. Ja, goedemiddag. Daar zijn een paar bedrijven al op groen gas aan het rijden. En dus is het niet verwonderlijk dat er af en toe een klant aankomt. Ja, ik kom groen gas tanken. U rijdt dit voor uw werk? Ja, het is zo gekomen vanwege NVO. Dus een maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CO2-uitstoot van een groen gasauto auto is een stukken minder als van een diesel- of een benzineauto. Daarvoor hebben wij het gedaan. En het, is, ja, het rijdt gewoon precies hetzelfde als een benzine- of dieselauto. En wendt het, dat besef, dat u... Niet overal terecht kunt? Ja. ja, dat is op zich. Ben je daar binnen een week aan gewend? Op de meeste auto's zit tegenwoordig navigatie. En op de navigatie is een app te downloaden waarop je kunt zien waar, waar groen gas getankt kan worden. Dus ik heb daar nog niet zo'n last van dat ik, dat ik ver moet omrijden om, om te kunnen tanken. Ja, is hij vol? Hij is vol. En nu is het eigenlijk heel makkelijk. Je draait de hendel terug en je klikt hem los. Wat denkt u? Is het voor iedereen geschikt? Of moeten sommige mensen er maar niet aan beginnen? Als we een nadeel moeten uh, verzinnen, dan is de nadeel uh, twee weken in het jaar uh, een zomervakantie. Als je dat met de auto doet, dan is het een nadeel dat het in België en in Frankrijk eigenlijk niet te krijgen is. Dus in eerste instantie zullen het vooral de zakelijke gebruikers zijn? Ja. Wat gaat u erin gooien? Liters of kilo's? Ja, we gaan er kilo's in gooien. We praten niet over liters bij aardgas. Er zijn heel veel partijen die bezig zijn met groen gas, die daar kansen zien. En die dus willen vechten voor een, wat zij noemen, eerlijke behandeling. Dat is de reden dat vandaag in Den Haag, in de Tweede Kamer, een petitie werd aangeboden. Dat werd gedaan door de milieugedeputeerde van de provincie Drenthe, Tanja Klip. Wij pleiten bij het kabinet dus voor een gelijk speelveld, net zoals het elektrisch rijden wordt gestimuleerd door dit kabinet, pleiten we ervoor dat ook groen gasrijden gelijke kansen krijgt. Provincies, gemeentes, bedrijven, auto-importeurs. Meer dan 100 partijen hebben de handen in een geslagen. Dat klopt, ik vertegenwoordig een groot aantal provincies en gemeenten. Maar daarnaast een nog veel grotere groep uh, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. En die zeggen allemaal hetzelfde? Die zeggen allemaal hetzelfde. Die zeggen groen gas is uh, dé duurzame brandstof van de toekomst. Daar zit groei in. Maar dat betekent dat je die, die groei nog een paar dagen, een paar jaar moet ik zeggen, de tijd moet geven. om daadwerkelijk tot volwassendom wasdom te komen. Nou, als het belastingplan wordt uitgevoerd zoals het er nu voor ligt, kan dat niet. En help je al je investeringen om zeep. Dus wij pleiten ervoor om een paar jaar de tijd te nemen. om die groei ook echt een kans te geven. Louis Dekker. Dat was hem. En dat was Louis Dekker. Dan de watersnood in Thailand. Die wordt nog steeds groter. De afgelopen dagen kwamen verschillende wijken in het noorden van de stad blank te staan. Nu is ook de tweede luchthaven van de stad gesloten en ontruimd. Chit Nauta is ingenieur bij kenniscentrum Deltares. Kort geleden was hij zelf nog in Bangkok. en Een collega van hem is daar nu nog steeds om de Thaise regering bij te staan. Goedemiddag, meneer Nauta. Goedemiddag. Op wat voor manier doet uw collega dat? Uh, mijn collega is uh, vooral actief ter ondersteuning, technische ondersteuning... van uh, de minister van uh, Science and Technology. Uh, maakt daarmee deel uit van het uh, team wat beslissingen moet nemen van ja, waar wat te doen. Daarnaast... En dan heb je het over sluizen openzetten bijvoorbeeld of dijken verstevigen? Uh, nou ja, vooral uh, momenteel is het het verhaal van de dijken. De situatie was kritiek en die blijft voorlopig kritiek. En, en op tal van locaties, we hebben het eerder gezien afgelopen week... bezwijken nu dijken. En ja, dat wil je toch enigszins voor zijn. Je wilt uh, de zwakke plekken zo snel mogelijk versterken, waar mogelijk. En in dat proces zit hij momenteel. Ja, en Hoe komen ze aan de informatie waar die zwakke plekken zitten? Is dat net zo, zoals in Nederland geregeld, in Thailand? Ja, het is momenteel vooral visuele inspectie. Uh, Langsgaan, kijken van waar een dijk er betrouwbaar uitziet. Waar er eventueel al schade ...is ontstaan waar er water door de dijk komt. En momenteel vindt dat al op bepaalde plekken in Bangkok in het centrum plaats. En ja, dat mag niet op te veel plaatsen gaan uitbreken... ...want dan komt ook Bangkok plank te staan. En op wat voor manier verstevig je die dijken dan? Men is momenteel vooral bezig met zandzakken waar men dat kan. Water nog steeds zoveel mogelijk omleiden om de stad... Maar goed, het, het, het is een beetje afwachten en, en uh, wat uh, hier het geval is... de komende dagen met, met springtij, springvloed op komst, wordt het mogelijk nog erger. Dus de situatie is inderdaad erg kritiek. U heeft het over wateromleiden. Nu hoorden wij gisteren van onze correspondent dat veel mensen uh, van buiten het centrum van Bangkok boos zijn. Die zeggen, ja, alles wordt op alles gezet om dat zakencentrum droog te houden. En daardoor hebben wij buiten Bangkok extra last van het water. Klopt dat? Wordt zo'n keuze gemaakt? Ja, deels is dat een beetje inherent aan, aan hoe de situatie er nu voor staat met de dijken rondom Bangkok. Die probeer je nu zo goed mogelijk uh, intact te houden om inderdaad meer schade te voorkomen. Dit is inderdaad een risicobenadering. Uh, de buitenwijken, dat wist men al, al heel lang van tevoren, komen inderdaad onder water te staan. Omdat er te veel water uh, naar beneden komt. Dat water kan niet door de rivier zelf worden geaccommodeerd en zal dus worden omgeleid. Ja, En daarmee komen buitenwijken onder water te staan. Dus er wordt echt een keuze gemaakt uh, tegen de buitenwijken voor het centrum? Nou, ik wil dat niet zo stellen. Uh, het, het, het is uh, feitelijk nu het beschermen uh, en, en het tegengaan van zoveel mogelijk schade. En in die fase zitten ze nu uh, roeien met de riemen die ze hebben. En kijk je dan uh, bij het voorkomen van schade vooral naar aantallen inwoners in bepaalde wijken? Of, of kijk je naar gebouwen? Veiligheid van mensen, eh, economische schade, het komt allemaal bij elkaar. En het maakt de beslissing alleen maar moeilijker. En, en wat weegt zwaarder? Kunt u dat zeggen? Aantallen mensen of economische schade? Nou, dat is uiteindelijk aan de, aan de Tai zelf. Eh, wij doen technisch adviseren, advisering, zij dragen de verantwoordelijkheid. Dus wij maken adviezen gebaseerd op, op een eh, heel net ontwikkeld modelinstrumentarium. Wij kijken naar wat de eventuele schade kan zijn van als een dijk op een bepaalde locatie doorbreekt. En dan is het aan hen om daar beslissingen aan te koppelen. Nu hebben we de laatste weken veel wisselende geluiden gehoord over de autoriteiten. Wat, wat is uw indruk? Hebben ze een beetje grip op de situatie? Ja, dat is erg lastig. Ook, ook lastig in te schatten. Want, want het probleem wordt elke dag groter. En, en er zijn zoveel, staan zoveel belangen op het spel. Men maakt keuzes. En, en niet alle keuzes zijn goed. Uh, soms is er verwarring. Uh, soms klopt de data niet. Wij werken ook steeds met data die uh, continu verandert erg lastig en, eh? en op zich wel een beetje herkenbaar aan, aan dit soort crisissituaties. Want hoe komt, dat, hoe komt dat dan, dat die data steeds veranderen? Uh, data komt uit verschillende bronnen, wordt door uh, verschillende instanties bekeken... En, en wordt vervolgens weer doorgespeeld, deels ook via de media. En dan gaat het een eigen leven leiden. En dan is het maar net welke data je daarvan oppakt, waar je mee werkt. En Dat is in, in deze situatie even erg lastig. Wij hebben vorig weekend gezegd als Deltaris. Laat ons alle data die we nu tot onze beschikking hebben verwerken in een computermodel. En dat computermodel wordt nu gebruikt om zichtbaar te maken wat, wat eventuele schade is bij bijvoorbeeld dijkbruiken. Ja, en als dit nu allemaal achter de rug is, hè, het houdt aan de kritieke toestand. Wat, wat zou u Thailand adviseren voor de toekomst? Ja, Thailand moet zo snel mogelijk naar een goed integraal actieplan voor, voor waterbeheer. Zaken als ruimtelijke ordening en waterbeheer moeten naar elkaar toe komen. Ruimte voor de rivier, beter reservoirbeheer. betere institutionele inbedding. Het zijn allemaal zaken die vrij herkenbaar zijn. die, die ook, ook redelijk voor zichzelf spreken. Alleen ze moeten geïmplementeerd worden. Dus een actieplan voor de korte, middellange en lange termijn. Goed. Nauta van Deltaris, ik dank u wel voor uw verhaal bij de overstromingen in Thailand. Graag gedaan. En sterkte ermee. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Televisiecamera's moeten in beginsel altijd toegang krijgen tot de rechtszaal. Dat schrijft een commissie onder voorzitterschap van Yvonne van Rooij. Zij heeft op verzoek van de Amsterdamse rechtbank... het proces tegen Geert Wilders geëvalueerd. En dat zei Handelsblad, bericht daarover op de voorpagina. De commissie vindt dat rechtbanken alleen beperkingen moeten opleggen... om de privacy van verdachten, getuigen en slachtoffers te beschermen. Of om veiligheidsredenen. De commissie van Rooij vindt ook een landelijk themakanaal een optie... waarop rechtszaken live te volgen zijn. Een aantal rechters is sterk voor het uitzenden van allerlei soorten rechtszaken. Zij denken dat daardoor meer evenwicht in de beeldvorming ontstaat. Ook advocaten zijn voor camera's in de rechtszaal. Zij denken dat dit een betere controle op de rechtspraak mogelijk maakt. Nederland zucht onder de economische crisis. Maar gelukkig is er volgens het parool toch een plaats... die aan de recessie weet te ontsnappen. Amsterdam. De economie van heel Nederland zal de komende maanden krimpen. Alleen Amsterdam groeit door, Zij het wel wat ondermaats. De krant baseert zich op... Een onderzoek van de ING-bank dat de stad ontkomt aan de stagnatie heeft te maken met een oververtegenwoordiging van de zakelijke dienstverlening. Die is inmiddels goed voor 40% van de regionale economie. Die dienstverlening heeft wel last van de crisis, maar groeit nog wel, al dus het ING-rapport. De geefwet, die een superbelastingaftrek oplevert bij giften aan culturele instellingen, die ligt onder vuur. Volgens NRC Handelsblad wil de PVV de invoering komend jaar verhinderen. Tweede Kamerlid Roland van Vliet heeft een motie in voorbereiding, waarmee hij die, die extra belastingaftrek wil elimineren. Culturele instellingen hebben juist na de bezuinigingen hun hoop gevestigd op deze geefwet. Ze verwachten daarmee een deel van de bezuinigingen te kunnen compenseren. PVV-Kamerlid en fiscalist Van Vliet vindt dat het Rijk via de geefwet wet voor Sinterklaas speelt. En dat Henk en Ingrid op deze manier... de vrijgevigheid van hun rijke buurman bekostigen. Dat zie ik echt niet gebeuren, zegt Van Vliet in NRC Handelsblad. Waar wordt in Nederland vanmiddag het meest over getwitterd? Dat gaat over een nieuwe computergame, Grand Theft Auto deel 5. Dan gaat het nog niet eens over het feit... dat dat spel op korte termijn in de winkels ligt. De opwinning gaat over het feit dat de producent op 2 november... komt met een trailer van de nieuwe aflevering van Grand Theft Auto. Onder de mensen die moeite hebben om hun huis te verkopen... is ook de voormalige commissaris van de koningin in Friesland, Ed Nijpas. Volgens het Friesdagblad staat zijn boerderij in Dijken... vlakbij Langweer nog steeds te koop. De krant schrijft dat Nijpas zijn boerderij inruilt voor twee kleinere huizen. één in Langweer en één in de Randstad. Vraagprijs voor de boerderij 2,4 miljoen euro. Dan nog even de afdeling achterklap. Een van de best gelezen artikelen op de site van het Parool... is het opstootje rond Paris Hilton afgelopen weekend in een club in Amsterdam. Vertel. De gemoederen raakten daar volgens de krant iets te veel verhit. Er ontstond een vechtpartij in de VIP-room. Paris Hilton was daar aan het feesten in de club De Sand... samen met de Nederlandse DJ Evrojack... Die ziet ze de laatste tijd wel vaker. Dat blijkt uit een reactie die ze vorige maand nog gaf bij zijn optreden op Jawel e Pizza. I had so much fun. This is my first time here. I really support everything my friend Nick Afroduck does. He's my favorite DJ. So, anytime he does a party, no matter what, I want to be there haar favoriete dj. Hmm. Van een andere Nederlandse dj, Le Legrand, is vandaag bekend geworden... dat hij het voorprogramma verzorgt van de band Coldplay in Madrid. De regie van de show is ook al een Nederlandse aangelegenheid. Die is in handen van fotograaf Anton Corbein. En zo bent u weer helemaal bij met dit mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan aandacht voor de Eurotop morgen. Tot zo. De kop van Hans